11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Kiezen we voor boer, koe of milieu? Zometeen in de gids.fm. Nu het Nationaal door Rob Meegens. Zo'n duizend demonstranten in Bangkok zijn het ministerie van Financiën binnengevallen. In de Thaise hoofdstad eisen tienduizenden mensen het aftreden van premier Shinawatra. Eerder waren er protesten bij de hoofdkwartieren van de politie en het leger. Aanleiding voor de demonstraties is het regeringsplan voor een amnestiewet... Alle betrokkenen bij de politieke ongeregeldheden bij de afzetting van premier Taksin in 2006 zouden daarmee amnestie krijgen. De huidige premier Shinawatra is de zus van Thaksin, die nu in ballingschap leeft. Er wordt al dagen geprotesteerd in Bangkok. De demonstraties worden geleid door de grootste oppositiepartij onder leiding van oud-premier Abishit. In zijn woonplaats Groningen is gisteren schrijver Gerrit Krol overleden. Hij schreef meer dan 50 romans, verhalenbundels, dichtbundels en essays. Voor zijn oeuvre ontving hij onder meer de Constantijn Huigensprijs... en de PC-Hoofdprijs. Als romanschrijver debuteerde hij in 1962... met de rokken van Joyce Scheepmaker. ontwikkelde een heel eigen schrijfstijl... waarin hij zijn beta-achtergrond niet verlogende. Onder Krolls bekendste titels zijn... Het de hoofd, Maurits en de feiten en De vitalist. De laatste jaren leed Kroll aan de ziekte van Parkinson. Daarvan deed hij in 2007 verslag in Duivelskermis. Het was zijn laatste roman...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 De verantwoordelijk minister, Kabel heeft de beschuldigingen zeer ernstig genoemd. De bank is voor 80% staatseigendom. Het weer. Vanaf de Noordzee komen wolkenvelden en wat lichte buien het land binnen. Soms breekt even de zon door en het wordt 6 tot 8 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Morgen weinig verandering en iets kouder. VARA. Radio 1. De Gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Toen Europa in 1984 de alma groeiende melkplas zat was... toen deed het melkquotum zijn intrede. En dat zorgde ervoor dat de productie beperkt bleef. Na volgend jaar komt er een eind aan het quotum... en nu kopen de melkverhouders enthousiast koeien. Maar de overheid dreigt nu weer met een koeienquotum. Want al te veel koeien is ook weer niet wenselijk. Zo een melkverhoudster versus Milieudefensie. En de twist om het vaatwastablet, of hoe bedrijven elkaar dwars zitten door na te apen. Wat mag er wel en wat niet, dat weet Charles Borgemans. Hij is nog niet in gebruik, maar het prototype bestaat al. De speciale politiebril, een soort Google Glass voor agenten. Maar wat zien ze als ze zo meteen naar ons kijken? Strafblad, openstaande boete, wat nog meer? En mocht u scherper willen zien? Surf naar degids.fm In Trouw stond zaterdag een pagina groot verhaal met kritiek op bioloog Freek Vonk. In zijn programma Freek in het Wild struint Freek de jungle af... op zoek naar slangen, liefst giftig. En zijn aanpak zou ervoor kunnen zorgen... dat steeds meer mensen een reptiel als huisdier willen. Met als keerzijde de flinke groei van het aantal afgedankte reptielen... in opvangcentra. Dus je zou kunnen beweren... te veel aandacht voor reptielen op tv is schadelijk. Waar of niet waar? Waar, zegt Jack H.G. van opvangcentrum De Leguaan in Bergen-op-Zoom. Waarom is dat waar, meneer H.G.? Media aandacht voor reptielen is uh, impulsief aankopen tot uh, vooral met uh, natuurlijk uh, de entertainment eromheen met de gifslangen, het is stoer, het is, uh, het is gaaf, uh, mensen worden enthousiast en uiteindelijk stimuleert dit de uh, impulsieve aankoop van mensen waardoor de afstand ook weer toenemen en ook de gevaarten met zich meebrengt natuurlijk. Nou zie ik, Freek, ook wel eens in het wild. En dan heeft hij het niet alleen met reptielen van doen, maar ook met olifanten bijvoorbeeld. Het is toch niet zo dat de opvangcentra voor olifanten nu overvol raken, of wel? Nee, dat klopt. Maar een olifant kun je ook niet zo makkelijk aankomen. En reptielen, dat gaat heel makkelijk? Dat gaat heel makkelijk via de Oostbloklanden. Zit uw reptielencentrum in Bergen-op-Zoom, zit dat nu vol met reptielen? Klopt, en ook alle externe locaties die wij hebben met samenwerkende gastgezinnen zitten overvol. En welke reptielen zijn het dan? Uh, dat loopt uit van cobra's tot en met ratelslangen, legoanen, zwaartegamen. Gaat u zomaar door. Maar denkt u dat dat komt door optredens van Freek Vonk op de televisie? Uh, de toename van gifslangen is inderdaad wel daardoor een stuk toegenomen. Maar dit is natuurlijk weer de negatieve kant van media. Gifslangen... Mensen, mensen zijn toch gek om dat in huis te halen, of niet? Met uh, de juiste kennis is het te doen natuurlijk met een dubbelveilig afgesloten ruimte. Maar helaas uh, wordt zelfs de jongen van 15 jaar gewoon impulsief op beurzen of kofferbakkeruil aangekocht. Voor een uh, aanzienlijk bedrag van nog geen 50 euro, voor een ratelslang. En deze wordt gewoon in elke willekeurige huiskamer of slaapkamer tegenwoordig gehouden. Zo, ik ben er stil van. Ja, daar word je zeker stil van. Ook de gevaar die het met zich meebrengt voor de hormonen. Hoeveel meer mensen willen een reptiel als huisdier in vergelijking met zeg maar tien jaar geleden? 1 uh, op de 20 huishoudens heeft nou tegenwoordig een reptiel. En waarom brengen mensen dan hun reptiele dier terug naar zo'n opvangcentrum? Uh, dit zijn mensen vaak die toch uh, achteraf merken dat ze impulsieve aankoop hebben gedaan. Maar aan de andere kant ook dat ze toch wel het dier het juiste willen... Toewensen. Dus dat ze niet zomaar buiten op sloot, uh, in sloot dumpen. Maar ook dit gebeurt. Maar Freek Vonk zegt toch niet dat mensen een reptielishuisdier moeten nemen? Nee, klopt. Dus, maar de Freek Vonk is ook niet de volledige oorzaak natuurlijk hiervan. Dit is een stukje mediaspectakel... waardoor de trouw helaas uh, ja, zonder mijn toestemming een artikel heeft geplaatst... en ook nog eens een keer de woorden zijn verdraaid. Oh, nou wordt het interessant. U zegt u bent in trouw verkeerd geciteerd... De trouw heeft mij uh, gebeld voor informatie te winnen in verband met een onderzoek. En er is mij absoluut niet vermeld dat het om een uh, krantenartikel verder zou gaan. Dus ik heb hier gewoon mijn uh, mening gegeven over de heer Vonk. Maar uiteindelijk hebben ze dus zonder toestemming een artikel geplaatst... waar ook nog eens een keer uh, ja, de helft niet van klopt. Wat klopt er bijvoorbeeld niet? Uh, er klopt uh, bijvoorbeeld niet dat er staat uh, Bob Euron, dat hij die, die imiteert. Want uh, de vader van Steve die ik... Uh, Destijds in de jaar 2000 heb ontmoet. Uh, dat is die Australië die altijd uh, op stap ging in de jungle. Klopt. Maar dit, deze waarde van uh, de heer Steve, ja, die, die doet dit soort dingen niet. Dus dat klopt al niet. En de persoonlijke aanval uh, richting Freek, om het zo maar te zeggen. Ja, dat, dat is ook een beetje krom hè, gezegd. Want ik heb gewoon heel duidelijk gezegd dat uh, zijn manier van aanpak, uh, het welzijn van de dieren, gewoon niet bevordert. En dat is ook gewoon zo. Hetzelfde ook als je dieren uit de natuur gaat vangen. Ja, dat is gewoon voor het welzijn van dieren is niet goed. Maar dat staat wel in het artikel op deze manier. hoor. Ik lees het altijd zo dus. Wat dat betreft bent u goed geciteerd. Nou, ik weet niet hoe het duurt. Want als ik het zo lees... dan staat er zeg maar, dat hij mede de oorzaker is. En dat vindt u niet? Of toch nee, wel? Nee, ik, ik vind dat door het stuk... een het verkeerd door de heer Vonkwa aangepakt. Uh, dat zeker. En ik vind gewoon jammer genoeg, en dat vindt Bob ook de vader van Steve, dat hij gewoon wel wordt geïmiteerd op deze manier. En dat is niet echt netjes. Nou, wil ik het hierbij laten. Mag dat? Ja hoor. Jack HG van Reptiele De Leguaan in Bergen op Zoom. Veel succes. Dank u. Daar. Vara. Radio 1. De gids .fm. De tweede maasvlakte is gemaakt van zand dat van de bodem van de Noordzee is gehaald. En dat zand dat zit vol fossielen uit de ijstijd, want toen was de Noordzee geen zee, maar een droge vlakte waar onder andere mammoeten, neushoorns en hyena's rondbanjerden. Ik herhaal rondbanjerden. Paleontoloog Dick Mol kreeg van een bevriende verzamelaar een hele serie fossiele drollen van hyena's afkomstig uit die tweede maasvlakte. En die worden nu aan een nader onderzoek onderworpen in het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 Voorzichtig. Voorzichtig. Het, het is een oude rol wel voorzichtig zijn. Nou, hier... okay, daar komt dan daar een komt stukje je. bij beetje komt de drol in beeld. Ja, contrast kunnen we dan zien waar dan de vork... iets hogere dichtheid of iets lagere dichtheid heeft. Ja, Barbara Gravendeel, ook van Naturalis, staat ook mee te kijken. Zie jij wel meteen wat hierin kan zitten?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 Die stuurde me daar een foto van toe en die reageerde heel enthousiast. Ik heb al heel veel koprolieten gezien, maar nog nooit met zulke grote botsprinters. Koprolieten. Ja, je leert veel. In de gids.fm Rob Buiter was in Museum Naturalis in Leiden. Zes en een half jaar geleden begon het nummer aan zijn opmars in Nederland... en het werd de tweede hit voor Joss Stone. Dit... Leuke clip om te zien. Hip-hop elementen, graffiti en breakdancers. En natuurlijk de producer op de basgitaar. Josh Stone and Tell Me About It. De Gids.fm het, Zodra het melkquota verdwijnt... komen er naar schatting zo'n 200.000 koeien bij. En Nederland heeft nu al een mestoverschot. Die mest zorgt voor verzuring van de bodem... en vervuiling van het grondwater. Binnenkort komt staatssecretaris Sharon Dijksma... met een plan van aanpak voor het mestprobleem. Vindt zij de situatie net zo zorgelijk als de milieuclubs, dan zal ze dierrechten invoeren... De boer krijgt dan in plaats van een melkquotum te maken met een koeienquotum. Na 30 jaar wordt het melkquotum afgeschaft. Dat was één vandaag van een tijd geleden. Gaan de melkveehouders nu ongebreideld produceren, net als vroeger. En wat betekent dat eigenlijk voor koeien en milieu? Bij mij zit Sita van Kijmpenaar, zij is voorzitter van de Dutch Dairyman Board. En in de studio in Amsterdam zit Jacomien Pluimers, campagneleider bij Milieudefensie. Dames, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Mevrouw Kijmpenaar, heeft u een klein feestje gevierd toen u hoorde dat het melkquotum vanaf 2015 verleden tijd is? Nee. Nee, wij hebben geen uh, feestje gevierd omdat wij denken dat dat uh, voor de melkveehouders op termijn betekent dat ze gewoon een nog veel lagere melkprijs uitbetaald krijgen dan nu. En dat is dus heel treurig. Ja, en wat ja. kunt u daar tegen doen? Nou, wij zijn aan het lobbyen in uh, Europa vooral, in Brussel, om ervoor te zorgen dat er toch volumeregulering komt. Dat betekent je... toch weer een melkquotum? Dat is een melkquotum, maar wel met uh, een oplossing voor de problemen van nu. Ja. Mevrouw Pluimers, wat gaat het volgens u betekenen, de opheffing van het melkquotum? Um, dat de melkveehouderij of het aantal dieren zal toenemen. En uh, er zijn, nou, we gaan uit van 20% groei. Melkveehouders gaan meer koeien kopen. Ja. Die willen meer melk. Meer melk. Ja. Omdat de prijs van de melk anders te laag wordt. En dan moeten ze meer omzet draaien om nou, ze veel de... winsten te behalen. Is dat, is dat inderdaad het geval? Nou, of? zo gaat het over het algemeen. Iedereen wordt opgejaagd tot een hogere productie... waardoor de prijs gaat dalen. Want op een gegeven moment, als je geen goede markten daarvoor hebt... dan moet je het als dump afzetten voor hele lage prijzen... waardoor je nog meer melk moet produceren... om aan je verplichtingen bij de bank te voldoen. En zijn er nu al veel melkveehouders die koeien gaan aanschaffen op dit moment? Uh, er staat in ieder geval al voor meer dan 15% extra melk aan lege stallen. En die komen vol na 2015. Nog een keer, maar dat begrijp ik niet. Voor meer dan 15% extra melk staat er aan lege stallen? Wat bedoelt ja. u daarmee? Nou, de Rabobank heeft berekend hoeveel stallen er nu al gebouwd zijn... om straks in 2015 dus veel meer koeien te gaan houden. En dan kan je 15 tot 20% meer melk produceren. En waar komen die koeien vandaan dan? Worden die geïmporteerd? Nou, uh, die, die worden onder andere nu extra aangehouden. He, je ziet ook dat de rundveestapel gaat groeien nu. En, uh, dus je houdt je kalveren meer aan, je verkoopt minder. Uh, het is zelfs mogelijk om uh, ervoor te zorgen dat je alleen maar uh, uh, melkkoeien krijgt he, en geen stierkalfjes. Dus uh, er wordt momenteel uh, echt gewerkt aan, aan toename van de rundveehouderij. En wat vindt u van die ontwikkeling, mevrouw Pluimers? Ja, dat vinden we een, een zeer negatieve ontwikkeling. Omdat we in Nederland al uh, uh, genoeg problemen hebben met de grote stapel uh, uh, vee. En uh, Meer dieren betekent meer problemen. Meer mest, meer ammoniak. Uh, maar ook meer dieren betekent uh, meer antibiotica. En uh, daar zitten we allemaal niet op te wachten. Maar er wordt ook tegelijkertijd gewerkt aan de aanscherping van de mestkortiering, Zoals dat heet. Hè. Dus zoveel mest mag je niet meer 1, 2, 3 afzetten. Of dan moet je een flinke boete betalen neem ik aan. Zo zit het. Ja, dat is al jaren zo. En, uh, dus op zich, die, die mest wordt ook niet op het land uh, gebracht. En, maar inderdaad, dat moet wel ergens anders zijn. Nu zijn er ook ook markten genoeg in Europa waar ze het meest nodig hebben. Dus in principe kan je het wel kwijt, maar je moet inderdaad ja vragen of je het wil. Ja, en u wil het? Nou, wij vinden het veel beter om ervoor te zorgen dat je uh, met een, uh, een stabiel systeem zorgt dat je de groeiende vraag, de koopkrachtige vraag, kan bedienen. Maar dat je niet voor het lieve vaderland gaat wegmelken en daarna maar eens gaat kijken van uh, wat de markten zijn. Mevrouw Pruimers, uw reactie hierop? Nou, de. Uh... Ik, ik denk dat we in grote lijnen best met elkaar eens zijn. De, uh, de mestquotering, de, uh, daarover uh, moet trouwens de Eerste Kamer ook nog over uh, debatteren. Ja. Um, dat gaat over de mestverwerking van uh, het overschot aan mest. Meer dieren betekent meer mest. Ja. En uh, wij zijn eigenlijk, uh, wij zien geen oplossing in die mestverwerking. Uh, dat is, uh, je houdt nog steeds dezelfde problemen. En met meer dieren nog meer problemen. En, uh, en al die mestverwerking, dat uh, is economisch ook nog niet rendabel. Daar moet nog heel veel subsidiegeld in. Dus dat gaat ook uh, de belastingbetaler uiteindelijk uh, veel geld kosten. Daarnaast is uh, in de omliggende landen uh, ook wel genoeg mest. Dus ik, uh, ik heb ook grote zorgen of we de mest ook wel afgezet krijgen. Ook dat nog. Nou wordt dat melkquotum dus na 30 jaar afgeschaft... en nu wordt er daarna gewerkt aan een koeienquotum. Is dat wel een goed idee, mevrouw Pluimers? Nou, we zullen iets moeten doen om de veestapel in de hand te houden. En uh, u liet net het uh, rapportage horen van één Vandaag. En uh, daarin werd uh, in Friesland ingezoomd op uh, nou, nieuwe zuivelfabrieken... die ook natuurlijk melk nodig hebben. En uh, het aantal uh, vergunningaanvragen voor echt megastallen koeien uh, neemt echt toe... Dus uh, er, moet, er zal iets moeten komen om, um, om ervoor te zorgen dat er uh, niet meer vee komt. En daarnaast is ook de melkveehouderij uh, tot nu toe enigszins, uh, uh, heeft het nog draagvlak. Maar het lijkt er ook op uh, dat uh, de melkveehouderij de kippen- en uh, varkenshouderij achteraan gaan... en het intensieve sector wordt. Vanwege die megastallen, bedoelt u? Ja, vanwege uh, de megastallen. We hebben de uh, boeren onder uh, de leiding van de dame die hier zit... Sita van Kijmpenaar, die zegt dan... ja, we moeten wel, want anders hebben we geen goede prijs voor de melk. En dan leid ik verlies... Nou, eigenlijk is de hele discussie... jaagt de boeren inderdaad naar het uh, uitbreiden. En uh, dierrechten gaat ook geen uitbreiding van... Uh, geen opschaling tegen. Dat zie je ook bij de varkens. Daar had je ook dierrechten. Nog steeds trouwens. Maar daar zie je alleen nog maar hele grote bedrijven. Dus we hebben heel veel problemen... die met die dierrechten niet worden opgelost. En wil je een, een, een goede uh, toekomstgerichte melkveehouderij... die op een duurzame manier melk kan produceren... dan zal de overheid met meer... Uh, regelingen moeten komen dan alleen maar kijken naar dierrechten. En wat zijn dierrechten? Ja, dierrechten zijn op zich is een nieuw kwotum. Dus zorgt weer voor heel veel uh, toegevoegde kosten die dan alleen maar voor de Nederlandse melkveehouders zijn. Dus dat is een eufemisme voor een nieuw kwotum? Ja. Het is gewoon een nieuw kwotum en uh, de rest van de problemen... worden door de Nederlandse overheid opnieuw niet aangegaan. De gigantische vergrijzing in de landbouw. En nog maar 3% van de boeren is jonger dan 40 jaar. En de groep 80-plussers groeit het snelst. Nou, Dat zijn behoorlijke problemen en uh, daar doet men momenteel niks mee... En ook bijvoorbeeld de, de burgers willen graag koeien in de wei. Maar als we straks zien dat de opschaling doorgaat... is dat natuurlijk... Opschaling, megastallen bedoelt u? Ja, die krijg je. Omdat als je steeds meer kosten moet betalen door uh, regelingen van de overheid... zijn het alleen de grootste bedrijven die die kosten over alle liters uit kunnen smeren... en daardoor nog door kunnen produceren. Maar voor kleine boeren die nu al een, uh, maar een marge hebben van 1 tot 3 cent per liter... dat gaat echt niet meer lukken. Mevrouw Kijperma, nee. als dat nu ligt, hoeveel koeien mag je dan hebben? Dat, dat scheelt per bedrijf. Dat is maar net uh, hoeveel uh, dierrechten krijg je straks uh, toegewezen. Het koeienquotum. Hè? Ja. U hebt het steeds over dierrechten, maar ik vind het koeienquotum een makkelijker woord, eerlijk gezegd. Ja, nee, dat inderdaad dat, he, Het is Maar het komt op hetzelfde neer. Ja. Uh, een koeienquotum. Ik het beter. Ja, het melkquotum is destijds op uh, zeg maar historische melkproductie afgesproken. Dus ze pikten er een jaar uit en zoveel uh, melkquotum kreeg je toegewezen. Hoogstwaarschijnlijk met het, uh, het mestquotum zal het precies zo gaan. Ze pikken er een jaar uit. Dat mag je. Dan gaan produceren. En uh, als je meer wil hebben... moet je kopen. Nou, dan gaan we dezelfde kant op... als met melkquotum, wat in Nederland gigantisch duur is geworden. Ja, daar wou ik graag nog wel even op reageren. Want uh, um, nou, wij zijn voorstander... voor het behoud van dierrechten... in de kippen en de varkens... en de verbreding naar de, uh, naar de koeien. Uh, maar wij De willen verbreding dan... naar de koeien? De verbreden. <laughs> nou ja, de dierrechten... We, dat kunnen, maar okay. er moet, uh, uh. het moet niet... vrij verhandelbaar zijn. Ik ben het mee eens dat uh, je, je niet al dat geld... Uh, wat je anders in misschien in verduurzaming zou kunnen stoppen... Uh, uh, uh, dat aan een handelssysteem moet overlaten. Ik denk dat de overheid hier echt aan zet is... om hier het goede uh, regie te voeren. En, uh, en wat uh, zou de overheid dan moeten doen? Nou, die, uh, die uh, dierrechten uit te geven. En, nou ja, die koeienquota uit te geven. Ja, dus aan, aan bedrijven die dat ook op een bepaalde manier kunnen verdienen... door uh, uh, uh, ja, duurzaamheidsplannen op te stellen. Op en, het moment dat je een duurzaamheidsplan opstelt... en je doet dat goed dan mag je wat extra koeien hebben. Ja, maar ze kunnen ook kijken van... Nou, in welke gebieden uh, is, ja, heb je al te veel dieren... is het eigenlijk al sprake van een overbelast gebied. En dan kunnen ze daar eigenlijk dierrechten opkopen... of afromen en dat uh, in gebieden nou ja, weer uitgeven waar uh, wellicht meer ruimte is. Wat maar... vindt u dan dat voorstel, mevrouw Kemperma? Nou, het klinkt allemaal erg ambtelijk... en het zal er in ieder geval voor zorgen... dat Nederlandse melkveehouders een groot nadeel hebben... bij hun Europese collega's, gewoon op kostengebied. Want er kijkt niemand naar de kosten. En zolang je niet naar de kosten kijkt... kan je als melkveehouder straks gewoon niet verder... met een systeem waarbij iedereen wel een, een kostenplaatje op je bedrijf legt. Want iedereen weet heel goed hoe het moet. En als we dan gaan praten over de opbrengsprijs... Dan krijg krijgen we het verhaaltje, ja nee, dat bepaalt de markt. Ja, zo lust ik er nog wel een. Als de, uh, de markt in de rest van de wereld uh, heel andere voorwaarden stelt... dan de productie dan in Nederland... dan denk ik dat we daar nog een heel groot probleem hebben. Mevrouw Pluimers, een mooi eh, bureaucratisch systeem dat u bedacht heeft. Nou, dat niet. Dat denk ik. ik denk dat, uh, dat je het een, uh, nog verder goed moet uitwerken. Wij zijn in ieder geval voor een grondgebonden veehouderij. Waarbij een grondgebonden veehouderij, ja. ja. Uh, ik, uh, ik noteer het allemaal hoor. Ja, heel goed. <laughs> en uh, waarbij uh, de boer ook een, een, een goede prijs krijgt. En uh, weidegang vinden we daarin belangrijk. En uh, uh, nou, ik ben het ook wel met uh, uh, mevrouw van uh, aan. Uh, eens. Ja. dat uh, nou ja, bij een steeds groeiende productie... je ook steeds gevoeliger bent voor de grillen van de markt. Um, als je het uh, enigszins in, in bedwang kan houden... en daarnaast ook je bedrijf wat diverser kijkt... dus niet alleen maar bulk produceert... maar ook kijkt naar wat kan ik nog meer produceren... dat je uh, een ja, wat weerbaarder economisch bedrijf hebt... Mevrouw Pluijmers, heeft u al genoeg medestanders in de Tweede Kamer om uw idee door te voeren? Um, nou ja, we doorvoeren. Ik denk dat we al heel veel uh, uh, medestanders hebben. We hebben uh, een campagne die we voeren samen met vier uh, milieufederaties. Maak van Nederland geen megastal. Daarin hadden we in een mum van tijd enorm veel uh, reacties binnen. En die reacties zijn gericht aan Sharon Dijksma. Uh, om de te, staatssecretaris de, hierover de staats, Ja, en... Um, uh, nou, en van de week, af, ja, afgelopen week hadden we ook een, ben ik, heb ik een, actie, een lokale actie bezocht uh, in in Groningen, en ook daar uh, veel uh, ondersteuning voor dit. Uh, uh, nou, dit plan. Wat vindt u uh, van die acties die gevoerd worden? Nou, aan de ene kant uh, is het natuurlijk uh, prima... dat mensen graag uh, hè, de koeien in de wei enzovoort willen. Maar aan de andere kant uh, hebben melkveehouders alleen, Minder koeien ook, hè? Ja, ja, minder koeien. Minder megastallen. Ja, inderdaad. En uh, Nederland is natuurlijk maar een heel klein gebiedje in de EU. We hebben Europees landbouwbeleid... en Europese collega's die daar ook gewoon in functioneren. Dus uh, hoe zwaarder de voorwaarden voor de melkveehouders in Nederland worden... hoe zwaarder het ook wordt om en te dat, overleven. En dat terwijl China aan ons... Strekt, die willen melken. Ja, die willen, ja, maar die gaan zelf ook heel hard in de melkproductie momenteel. Dus uh, ook daarvan is de verwachting op, op de iets langere termijn... dat zij zichzelf heel goed kunnen uh, voorzien van melk. Dus nu op korte termijn even snel verdienen. Nou, ik denk dat bijvoorbeeld met uh, bepaalde uh, poeders, hè, zoals babypoeders, daar is een hele goede markt, want dat is heel specifiek en daar heb je heel veel kennis voor nodig. En dat is in de wereld is dat heel beperkt aanwezig, maar bij een aantal uh, zuivelverwerkers, dus daar heb je zeker een goede markt. Maar, maar voor het lieve vaderland wegmelken en vervolgens maar eens afwachten hoeveel je af kan zetten, vind ik niet verstandig. Ik denk dat als er een koopkrachtige markt is, daar moet je voor willen produceren, krijg je een goede melkprijs en dan kan je voldoen aan duurzaamheidseisen van uh, de maatschappij. Maar op het moment dat jij de enige uitzondering bent in de EU, dan gaan we de verkeerde kant op... en dat is geen oplossing. We gaan niet voor het lieve vaderland wegmelken. Dat is de conclusie van deze discussie tussen Sita van Kemperma, zij is melkveehoudster en voorzitter van de Dutch Dairyman Board... en Jacobin Pluimers, campagneleider bij Milieudefensie. Ze spraken over het afschaffen van de melkquota... en mogelijk weer het invoeren van dierenrechten... met andere woorden het koeienquotum. Het is wat. Dank u wel. Dit is radio 1. Het is twee minuten over half 12 door Alt Megens met het NOS De ontsporing van een goederentrein bij Twente Borne begin deze maand is zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een gebroken wielband. Schrijft staatssecretaris Mansveld op vragen van de SP. Wielband is een stalen loopvlak van een treinwiel. Voor de zomer moet duidelijk zijn waardoor die breuk is veroorzaakt. En ondertussen worden alle wagons met dit wieltype gecontroleerd. Zo'n duizend demonstranten in Bangkok zijn het ministerie van Financiën daar binnengevallen. Het is al dagen onrustig in de thaise hoofdstad. Tienduizenden mensen eisen het aftreden van premier Shinawatra. Aanleiding is het regeringsplan voor een amnestiewet. Daarmee zou iedereen die in 2006 betrokken was bij de afzetting van premier Taksin amnestie krijgen. Taksin is de broer van Shinawatra. En in Groningen is gisteren schrijver Gerrit Krol overleden. Hij schreef meer dan 50 romans, verhalenbundels, dichtbundels en essays. Voor zijn oeuvre ontving hij onder meer de Constantijn Huygensprijs en de PC Hoofdprijs. De laatste jaren leed Krol aan de ziekte van Parkinson. Hij schrijft daarover in zijn laatste roman Duivelskermis uit 2007. Gerrit Krol was 79 jaar. Dat zijn de hoofdpunten. Hey. Met Felix Murders. Willem Frank ten zit bij me. De Wereld Goedemorgen Willem Frank. Jij gaat naar Maleisië. Ja, de Maleisische autoriteiten die hebben bekendgemaakt... dat ze nu serieus onderzoek gaan doen naar Anson Wong. Wong is een van de meest beruchte smokkelaars... van zeldzame, exotische dieren. En deze Maleisië wordt ook wel de Pablo Escobar... van de dierensmokkel genoemd. Of ook wel de hagedisse koning. Nou, volgens schatten, schattingen van verschillende organisaties... is de wereldwijde handel in exoten... Dan heb ik het over de... Illegale handel. In Exoten goed voor 14 miljard euro. Nou, als je het hebt over smokkel... dan wordt alleen aan de internationale drugsmokkel meer geld verdiend. En wat kan jij vertellen over die beruchte meneer Wong? Nou, Het wil al wel iets zeggen dat hij tamelijk bekend is. Hè? Dat hij jok bijnamen heeft, uh, heeft gekregen. Veel van zijn collega's smokkelaars die zijn namelijk uh, nooit gearresteerd... die zijn nooit in beeld gebracht, nooit veroordeeld die opereerde anoniem en misschien ook wel op, op veel kleinere schaal... maar die Anson Wong die was lange tijd waarschijnlijk de grootste exoten-smokkelaar ter wereld. Nou, hij werd wel opgepakt, hij werd veroordeeld, tot twee keer toe zelfs. De eerste keer was in 1998. Uh, toen werd hij door Amerikaanse agenten na een jarenlange undercover-operatie ontmaskerd... ging hij in de VS vijf jaar achter tralies. En in 2010 was het weer raak, toen werd Wong weer gesnapt... Hij wilde toen met een, met een lijnvlucht van Kuala Lumpur naar Indonesië vliegen. Maar in het vliegtuig sprong zijn koffer open. En daarin vond, uh, vond uh, het luchtvaartpersoneel vond daar allemaal slangen. Zijn uh, koffer zat volgepropt met 95 boa-constrictors. in het wil erbij. <laughs> ja, precies. Nou, de Maleisische politie die deed daarna een inval bij meneer Wong thuis. De eerste twee carried uit de orchard waren de Bengal-tigers. Both animals were tranquilized before they were taken out from the enclosures. This was followed by a crocodile wrapped and tied in een gunny en in tub. Vervolgens werd een inval gedaan dus agenten en medewerkers van een plaatselijke dierentuin die hebben toen een het terrein doorzocht van Wong daar werden twee Bengaalse tijgers aangetroffen een krokodil en een aantal wilde katten en dat hele spul werd meegenomen en ondergebracht bij de zoo van Benang. Nou, Wong die ging voor vijf jaar achter slot en grendel. Maar na slechts 17 maanden werd hij weer vrijgelaten. 17 maanden? Vijf jaar? Dat is een derde van de straf. Die had, die had hij uitgezet. Waarom mocht hij zo snel weer weg? Nou, dat, dat werd bepaald door een rechter in hoger beroep. Voor het smokkelen van slangen had deze meneer Wong namelijk geen vijf jaar cel mogen krijgen. Want er staat in Maleisië een veel lagere straf voor. Um, en volgens dierenbeschermingsorganisaties lag de fout bij de overheidsdienst van Maleisië die moet toezien op natuurbescherming. Die dienst was nogal laks geweest. Uh, ze hadden niet eens de telefoon van, en de computer van Ansan Wong onderzocht. Um, en, en met door dat onderzoek hadden ze een veel grotere zaak tegen Wong kunnen opbouwen en bijvoorbeeld zijn netwerk in kaart kunnen brengen. Want wat je moet weten is Maleisië staat internationaal bekend als een, als een speel in de smokkel van Exoten en met zo'n stevig onderzoek hadden ze aan kunnen tonen dat ze daar echt wel paal en perk aan willen stellen. Nou, nou zei je net dat Maleisië Wong toch weer op de korrel heeft. Hoe zit dat dan? Ja dat komt door een, door een uitgebreide reportage van Al Jazeera. Na de vrijlating van Wong, vorig jaar is verslaggever Steve Chow gaan uitzoeken of deze smokkelaar zijn leven zou beteren... of dat hij de draad gewoon weer zou oppakken. En die Steve Chow die heeft een, een jaar lang achter Wong aangezeten... en zijn zoektocht begon op Madagaskar. Dat was een, een soort van snoepwinkel voor Wong... want het is een eiland vol zeldzame en unieke diersoorten... zoals de Madagaskar schildpad. En die bedreigde schildpaddensoort... die wordt onder meer beschermd door het Durrell opvangcentrum. In the lab there is er een foto. Warning workers to be on the lookout for this man. It's Anton Wong. He's almost public enemy number one for us in terms of his reputation. Even if half the stories are true, then the, the scale of operation this man's been operating around the world and, and in Madagascar is mind-blowing. Het, in het opvangcentrum op een prominente plek daar hangt een foto van Anson Wong. En bij een inbraak in de jaren negentig zijn daar in het centrum zijn tientallen schildpadden gestolen. En die dieren die werden later te koop aangeboden door Wong. Nou, volgens Richard Lewis, je hoorde hem net, hij werkt bij dat centrum, is Wong zo'n beetje vijand nummer één. De schaal waarin hij wereldwijd en in Madagaskar opereert is ongelooflijk, al dus, Lewis. Nou, de verslaggever van Al Jazeera die sprak verder met een vrouw die in 2010 voor Wong, eh, 300 schilpadden uit Madagaskar smokkelde. En in Maleisië, daar op het vliegveld, werd zij betrapt. Maar heeft Al Jazeera, heeft die verslaggever Wong... zelf ook op heterdaad daad kunnen betrappen? Nou, in zekere zin wel, ja. Steve Chow die is ook in Maleisië op onderzoek uitgegaan... in de, in de buurt van de stad Penang. Eh, daar in dat oerwoud heeft Wong nog steeds een privéterrein. En dat is ook waar de politie drie jaar geleden... die twee tijgers en die krokodil heeft weggehaald. En daar op die plek vond de cameraploeg... daar verborgen in de bush... Een aantal grote kooien en dierenverblijven. Verder on we een a van nieuwe newer Het is hard om te out wat ze zijn. Dus we creep closer. De dieren hebben distinctieve ears. We show our foto's later to experts. who tell us dat dit serval cats zijn van Noord-Afrika. Nou, ze lieten die beelden zien van, van de dieren die ze daar in die kooi hebben aangetroffen. En volgens deskundigen waren dat servalkatten uit Noord-Afrika. En in een ander verblijf vonden ze ook nog een hele grote landschildpad. Nou, dat zijn allemaal aanwijzingen dat Anson Wong dieren houdt... die hij eigenlijk niet zou mogen houden... want zijn vergunningen zijn drie jaar geleden ingetrokken toen hij werd veroordeeld. Maar handelt hij nog steeds of niet? Um, nou kijk, in de, in de stad Penang is, zit een, een dierenhandel, een, een, een zaak. Die heet Rona Wildlife. En die heeft precies dezelfde buitenlandse klanten als Wong die had. En Rona Wildlife staat niet op zijn naam. Maar wat blijkt nou? Als die Al Jazeera-verslaggever met verborgen camera daar binnen loopt... zich voordoet als klant... dan blijkt dat Wong wel degelijk aan de touwtje strekt. Dat vertelt een winkelbediende. Er zijn veel albino-pythons, some 30 feet lang. All of them require permits. Well, what's this called? So your boss is Mr. Wong. Mr. Wong. Mr. Wong. Okay. Anson Wong. Anson. Anson Wong. De, de winkel die verkoopt onder andere pitons van wel 9 meter lang. Slangen die een vergunning vereisen. En Wong mag die beesten sinds zijn veroordeling helemaal niet meer verhandelen. Maar die gaat er dus blijkbaar gewoon mee door. Nou, volgens dierenbeschermers is dat een teken aan de wand... dat de Maleisische autoriteiten de illegale dierenhandel nog steeds niet serieus nemen. Willem van der Noot, hartelijk dank graag tot de volgende keer. Paul van Haver komt uit de Etterbeek. Hij is van Belgisch-Rwandese afkomst en hij noemt zich Stromé. Formidabel Formidabel Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions Formidables Formidable Tu étais Formidabel J'étais formidable Nous étions Formidables Oh bébé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 Tu es formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Met een nummer dat formidabele vaak gedraaid wordt op radio 1, maar ook op radio 3. En ik zag dit 3FM, dus een prachtige clip gemaakt in de studio van Giel van dit nummer. De .fm. Agenten die bij demonstraties of evenementen... een soort verrekijkerbril opzetten om de mensenmassa te scannen. En als die bril dan verdachte personen ziet... er in een hoekje van het brillenglas in een keer informatie verschijnt... en dan wordt er ook eventueel alarm geslagen. Dat klinkt als science fiction, maar niets daarvan. Aan de Technische Universiteit in Delft wordt er hard aan gewerkt. En verslaggever Robert-Jan Boy wil die bril wel eens zien. Hij is in Delft. We zetten de bril eventjes op. Zeker. Hier in een klein kamertje van de Technische Universiteit. Zo'n klein ja. onderzoekskamertje met een bureau en wat computers. Waarin de tussentijd een heleboel technologie achter schuil gaat natuurlijk. Ja. Het is een witte, dikke duikbril. Dat zou je kunnen zeggen. Daar gaat hij. Ik zet hem even op. Hoe, dat is een beetje. Het is een beetje bewegend. Een beetje verwarrend beeld wat ik nou zie. Ik zie die Lucas in beeld glimlachend. Op de achtergrond zie ik het, uh, het slootje... wat hier uh, langs het gebouw loopt. Oh, ja, er verschijnt goed. een tekst in beeld ineens. Stefan Lukos zag ik ineens. Ja, ja. een... Hele kleine lettertjes... Ja, dat maar... gaat over u, die tekst. <laughs> ja, uh, we hebben het systeem zo getraind dat hij bijvoorbeeld mijn gezicht uh, uh, kan herkennen. Ja, en ja. dan uh, laat het systeem informatie over mij verschijnen. Ja. Maar het is uh, nog niet echt aan een databank gekoppeld. Dus de informatie die erin staat, die hebben we zelf uh, toegevoegd. En die zegt dan op dit moment dat ik bij de TU Delft werkzaam ben. En ook ja. ik onderzoek doe naar augmented reality. Maar dat is dus uh, mogelijk, misschien nu of niet, maar wel uh, in de toekomst. Dat de politie met zo'n bril op in een massa kijkt, demonstratie of uh, een evenement... de mensen ziet en dan meteen informatie krijgt in het scherm... Um, over de mensen. Of misschien als er een pistool, want hier ligt ook een pistool op tafel. Ja. Nou dat ja, kan ook herkend worden. Dat kan ook herkend worden, maar dat is op dit moment nog best moeilijk... omdat uh, het systeem daarvoor getraind moet worden. En, um, nou ja, in het project gaan we uh, daarna kijken hoe die communicatie tussen politieagenten bijvoorbeeld kan verbeterd worden. Dus als je ja. naar mensenmassa's kijkt... dat ja. ze, um, uh, een mens die bijvoorbeeld verdacht is, uh, kunnen markeren. En dan ja. kunnen andere agenten die er ook op deze plaats zijn... in de bril dan deze persoon ook zien. Dus de agent met de grote witte bril op, die ziet iemand. Die blijft die persoon aankijken. En dan ja. gaat er een seintje naar een andere politieagent, ja, et cetera. Kijk uit, bijvoorbeeld. Ja. Maar hoe, hoe herkent de bril dan zo'n persoon? Um, nou ja, de brul, ja, zitten, net als ik ook zei, er zitten twee camera's in. Ja. En met deze twee camera's kunnen dan ook uh, foto's van deze persoon. Of ook of dat gaat van, allemaal volautomatisch, profielen, et cetera, kunnen dan nagekeken worden. Uh, nou, dat verwacht ik op de uh, korte termijn, verwacht ik dat eigenlijk niet. Het is nog best moeilijk om ook ja. de, de brul te trainen. Ja. Dus op dit moment moeten wij, ik denk maar zo rond de 7, 8 foto's uh, handmatig doen. En dan kunnen we het systeem ook trainen en dan word ik herkend. Ja. En tot het dan echt, zeg maar, in real time, zeg maar, gaat... dat gaat nog een beetje de tijd over, dat gaat nog een beetje duren. En waar we ook naar kijken, dat is een heel grote punt in dit project... is dat je op afstand mee kan kijken. Dus als je iemand... Uh, als je een agent met zo'n bril of een brandweerman... met zo'n bril op, bij een ja. ramp staat... of een uh, ja. agent bij een plaatselijke staat... dan kan iemand op afstand door de bril meekijken... en advies geven. En Deze mens op afstand... die kan dan ook dingen markeren... en die kan ook dingen uitleggen. En ja, die kan zet... ook dingen nakijken natuurlijk in verdergaande systemen. Precies. Die kan ook in verdergaande systemen nakijken... en dan informatie aanleveren. Stel dat ja. bij de brandweer... bijvoorbeeld dat er een groot uh, ramp is ja. Ja. gebeurd... en de brandweerman komt er, zet ja. de bril op... en ja. iemand op afstand kijkt mee... en die kijkt dan in plannen over een gebouw... en zegt, nou, hier moet je echt opletten, daar zijn uh, gevallen... Stoffen in ja. en dan moet je er speciaal ja. uitrusting van gebruiken als je daar gaat brandblussen. Ja. Voor, daarvoor is eigenlijk die bril bedacht. Dus om expertise van afstand uh, nou ja, naar een andere plek toe te brengen. Ik verwacht niet dat een politieagent echt met onze bril, die wij hier nu ja, bekijken, op de straat gaat lopen. Nee, dat is een groot weer ding. Ja, dat is uh, dat, gewoon dat, te groot. Dat, dat is niet. Dus hij nee, wordt nog dat, kleiner. Het wordt nog kleiner. Ja. Ja. En het feit dat hij kan communiceren maakt hem ook weer anders ik dan Google Glass. Uh, ja. ja. Ik zet hem nog even. Uh, ja. Even kijken of dat. En er zijn ook, het uh, verhaal van Google Class zijn er ook nog veel andere bedrijven die op dit moment onderzoek naar zo brillen doen en ook brillen ontwikkelen. Dus, uh, ik ben even uw mond kwijt, uh, meneer uh, oh. Lukos. Oh, wacht even, hier kom ik tegen een spiegel. Ja, het is een beetje desoriënterend nog. Ja. Hallo? Hallo. Ja. Oh, <laughs> daar bent u weer. Ja. <laughs> Als dit verder gaat. Kan het kan natuurlijk wel gevolgen hebben dat je aangestaard wordt door uh, politieagenten met zo'n bril. En die bril geeft allerlei informatie. Ja, nou in dit project gaan we daar um, zo niet naar, naar kijken. Nee. Dus dat we dat echt aan databanken koppelen, dat gaan we in dit project niet nee, maar doen. In de toekomst is het wel mogelijk. En dit ja, is in opdracht in, gegaan van de politie, in, in, begrijp ik. Ja. Gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en, en Justitie. Ja. Dus het, het is op zich wel een vergaand systeem natuurlijk als dit verder ontwikkeld wordt. En mensen kunnen ja, herkend worden, nee, al dan niet als ze dachten worden aangemerkt. Maar dan moet je heel uh, voorzichtig naar kijken wat je ermee doet. Dus ik verwacht niet dat op een korte termijn zoiets uh, gaat gebeuren: dat uh, politieagenten met zo'n bril de straat oplopen nee. en de informatie over mensen in de bril verschijnen. Nee. Dat is nog, volgens mij, is het op dit moment nog iets zeg maar, voor, voor Hollywood. Dus als je naar... Toch wel? Toch wel, ja. Als je nou zo'n filmen kijkt als um, Iron Man of uh, Minority Report, waar, waar zo ook met het reality gebruikt wordt. Waarbij je... mensen worden opgepakt op grond van het feit dat ze bepaalde dingen ja, denken... of als verdachte aan worden aangemerkt zo, ook. Zo wordt het dan door Hollywood... Uh, ja, ja. De, nou, hoe zeg je dat in Nederland? Sorry. Getoond? <laughs> ja, zo wordt het ja. dan door Hollywood getoond, maar nou ja... Wij gaan daar niet uh, op dit moment anders ook naar doen. Voor ons gaat het uh, meestal om de communicatie. Moet in, in, in, ik begrijp wel dat het een. Uh, zorg. Bezorg... Dat de bezorgdheid is, ja. Ja, dat er bezorgdheid is. Uh, maar op dit moment verwacht ik niet dat er op korte termijn zo'n systeem ja. hier komt. En anders zou er misschien eerst een debat moeten worden gevoerd. Van willen we dit wel? Dat denk ik wel, ja. Maar Alsjeblieft, uh, ik overhandig de bril weer. Ja. Doe hem in de brillenkoker. Het <laughs> moet een hele grote zijn. Ja. Robert-Jan bij onderzoeker Stefan Lukosch van de Technische Universiteit Delft. Die hard werkte aan zo'n verrekijkerbril waarmee je mensenmassa's kunt scannen. Maar of het ooit wat wordt? Het zal wel. Maar goed, er moet wel nog heel wat wetgeving aan vooraf gaan. De Gids. Een kleine capsule met vloeibaar wasmiddel al niet kan veroorzaken. Vorige week stonden de multinationals Unilever en Procter Gamble... tegenover elkaar in de rechtbank. En de reden? Met de wascapsules van Ariel... zou Procter Gamble het octrooirecht van Unilever schenden. Marketingdeskundige Charles Borman. Charles, goedemorgen. Goedemorgen. Zit jij daar, want Hoe zit dat nou? Unilever heeft die wascapsule bedacht... en Procter Gamble heeft dat schaamteloos gekopieerd? Zo zou je het wel kunnen zeggen. Ehm... Uh... Um, Procter Gamble zou met de Ariel Taps en Ariel Pots... om het even allemaal heel duidelijk te ja, houden... Het ja, gaat in ieder geval om capsules met vloeibaar wasmiddel... inbreuk maken op het octrooirecht octro van Unilever. heb je al gezegd. Het gaat daarbij vooral om de Ariel 3-in-1 Pots... Ja. die uit drie compartimenten bestaan. En volgens Unilever maken deze Pots inbreuk... op een innovatie van het merk Robijn. Ik zeg thuis nooit, geef me nog eens een pot aan, maar goed. Nee, een pot thee misschien wel, maar dan hoop je niet dat je zo... Maar goed, die twee zijn dus echte kempanen... want ze ja. stonden al eerder briesend tegenover elkaar. Ja. Waar ging dat toen ook even over? Nou ja, uh, het is dus uh, ja, niet het eerste conflict, conflict tussen Unilever en Procter. Uh, die concurrentie is natuurlijk moordend. En in de jaren negentig vochten ze eenzelfde soort strijd uit... in de rechtszaal. Ook over een wasmiddel en het ging toen over het volgende product. Ja, kom op met dat hemd. Als je maar één hemd van oma hebt, één uur, en dus maar één kans, dan pak je Omo Power. Want Omo Power haalt hardnekkige vlekken er in één keer uit. Dat is ja, wat. Ja, ja, 1994 is dit. Omo Power, uh, dat uh, was het nieuwe ultieme wasmiddel van Unilever. Uh, uh, wat ook bij lagere temperaturen zou afrekenen met uh, de meest afschuwelijke vlekken. Dankzij het gebruik van de accelerator. En dat is een of andere mangaanverbinding, heb ik me uh, laten vertellen, die het bleekmiddel in het poeder activeert. Ze hadden daar 300 miljoen gulden in geïnvesteerd. Waren van plan ook daar nog 500 miljoen extra in te stoppen... om heel Europa te overtuigen van de werking van het product. En het doel was duidelijk eh, marktleiderschap voor Omo... en natuurlijk Procter Gamble daarmee van de troonstoten. Nou, heftige aanval van u leidde weer tot een heftige tegenaanval van Procter Gamble. Eh, die kwamen met allerlei testbewijzen... dat het wassen met Omo Power leidde tot zware textielschade. Huh? Eh, indien je Omo... Omopower namelijk gebruikt u bij hogere temperaturen. Wat natuurlijk helemaal niet de bedoeling was. Ja. Want je moest omopower juist bij lagere temperaturen gebruiken. Maar af enfin, um, Unilever sleepte uh, op grond daarvan... Procter Gamble weer voor de rechter, wegens misleiding... Maar een maand later trok Unilever de rechtszaak weer in. Want Procter Gamble bleek toch weer wel een beetje gelijk te hebben. Uh, Unilever heeft toen de formule weer wat aangepast. Maar in feite was de strijd alweer volledig verloren. Uh, en uiteindelijk concludeerde toen de Consumentenbond... dat de slijtage nog steeds groot was aan de kleding. En Omo Power was te ook niet schoon dan de concurrentie. Dus het was einde verhaal voor Omo Power. Om je eventjes de cijfertjes te geven. begin 1994 had Omo nog een markt een van 7 procent. Ze wilden dat verdubbelen naar 14, 15 procent. En uiteindelijk hadden ze eind 1994... ...een marktaandeel van slechts 3 procent. Wege Zo gaat dat. Accelerator. Ja. Gaat het met dit soort conflicten... ...die voor de rechter worden uitgevochten... ...vaak om octrooizaken? Niet altijd. Uh, conflicten kunnen, ook, uh, kunnen eigenlijk over van alles en nog wat gaan. Uh, neem bijvoorbeeld uh, het conflict tussen deze twee producten. Als je je drinkt, voel je je goed. En als je je goed voelt, ben je op je mooist. Begin je dag dus goed met een kleintje yakult. Drink actimeel om goed te beginnen. Want je goed voelen zitten in kleine dingen. Ontdek het zelf op Actimel.nl. Ja. Lijkt, veel op, elkaar, ja, he, ja, het lijkt heel veel op elkaar. Het ging daar dus eigenlijk ook over. Het conflict ging in feite over de vorm van de flesjes. Um, Jacoult ging ermee naar de rechter. En het vonnis van de rechtbank in Den Haag luidde... dat het Danone, het Actimel-flesje... vertoont in hoofdzaak dezelfde vorm als Jacoult. heeft gedeponeerd bij het merkenbureau. En het resultaat was dat Danone, lees Actimel... mocht de kleine flesjes niet meer langer verkopen in de Benelux. Welke conflicten staan je nog meer bij, Charles? Oh. Een heleboel. Uh, 2004, een conflict tussen Albert Heijn en Le Grand Een ruzie over de vorm van een wijnfles. 2005, Unilever versus Albert Heijn. Ruzie over de vormgeving van de huismerkproducten van Albert Heijn... en de aanmerkproducten van Unilever. 2006, een ruzie tussen Sultana en uh, Verkade over... Koekjes. 2010 een conflict tussen Coca-Cola en First Toys Cola van SuperUnie. En dat doet hij allemaal uit En zo hoogte. gaat dat allemaal maar door voortdurende ja. ruzies die uh, regelmatig voor de rechter worden beslecht... maar ook wel in, de, in der minne worden geschikt. Over een week of twee doet de rechter uitspraak... in die zaak van Unilever tegen Procter Gamble. Het lijkt me alles bij elkaar nog een kostbare zaak, zo'n juridische kwestie. Ja. Gebeurt dat veel dat dit soort giganten... via de rechter hun gelijk proberen te halen? Nee, dus wat ik al zei, eigenlijk worden veel van dit soort conflicten op front dus van tevoren... Uh, in der minne geschikt. De kosten zijn... heel erg hoog van dit soort processen. Er is vaak... toch ook wel sprake van negatieve... publiciteit. En ja... Wat, hoe je eruit keert... We heb je, je hebt elkaar ook toch nog wel vaak wel nodig. Hè? Zeker wanneer aanmerken... Uh, in de strijd gaan tegen huismerken... van retailers. Nou, dan probeer ze dat toch... in het begin al wat uh, te schikken. Want zodra je dat conflict aangaat... dan maak je de zaak alleen nog maar weer erger. En je hebt die retailer, die supermarkt... die ja. de huismerk heeft, heb je... Eigenlijk op lange termijn toch ook wel weer nodig. Want je wil je aanmerk-producten toch ook weer verkopen. Dus van tevoren worden vaak, van die, worden vaak dit soort conflicten. Uh, ja, uh oplost eigenlijk. En zou dat nu al sprake zijn van een aantal gesprekken tussen Unilever en Procter Gamble? Wat ik heb begrepen zijn die er uh, al geweest tot ergens in San Francisco aan toe, dit jaar nog. Maar ik denk dat ze er niet uit zijn gekomen, want anders stap je niet als laatste redmiddel toch nog naar de rechter. Maar je kan je voorstellen dat het, uh, een uurtje voordat die rechtszaak gaat plaatsvinden, dat ze er nog uit, uh, uitkomen dan. Ja, maar volgens mij heeft het, uh, heeft het kortste dingen al plaatsgevonden vorige week donderdag, dus uh, en over twee weken horen het. Kijk, daar heb jij weer gelijk in. Marketingdeskundige over het octrooistrijd tussen Unilever en Procter en en dan gaat het over een pot. Ja, en een pot, dat is. Met een D-is het dan, hè? Ja. ja, dat is dus een, een, een, ja, een sachetje waar drie uh, verschillende elementen van een wasmiddel in zitten. Onthoud dat nou, Felix. Ciao. <laughs> wat is dan ook op televisie vanavond? De slag om Europa. Dat gaat over de tabakslobby in Brussel. En die lobby wil de Europarlementariërs overtuigen... van de financiële voordelen van roken. En de gezondheidslobby is daarentegen weer in het geweer in Brussel... om de gevaren van roken uh, te benadrukken. Europarlementariërs worden dus bestookt met adviezen... maar gaan ze er nog wel over? Of zijn de lobby's te sterk? De slag om Europa is te zien om vijf half negen op Nederland 2. En op diezelfde zender Import... met de documentaire In the Shadow of the sun over het afschuwelijke verschijnsel dat albino's in Afrika worden opgejaagd... om een ledemate. Als je die namelijk in je bezit zou hebben, zou dat voorspoed brengen. Dat zeggen althans toverdokters in bijvoorbeeld Tanzania. Import volgt twee albino's die hun leven niet zeker zijn... maar er toch iets van proberen te maken. En die documentaire is te zien om 11 uur op Nederland 2. De Gids.fm kunt u volgen via Twitter... En wilt u meer discussiëren over wat er in dit programma gezegd is of gehoord is, dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. Na het nieuws op deze zender lunch met Jurgen van den Berg. Die zie ik nog niet, maar het zegt niks, hij is de meester wel. Surf naar de gids.fm.